12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Mondkapjes in het openbaar vervoer kunnen een klein beetje bijdragen... aan de beperking van de verspreiding van het coronavirus. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens de wekelijkse technische briefing. Het effect van niet-medische mondkapjes in trein, metro, tram en bus... is zeer beperkt, stelt hij. Ze houden hooguit 5 tot 10 procent van de besmettingen tegen. Het ligt vooral aan het materiaal van de kapjes... En toch heeft Van Dissel begrip voor het besluit om ze vanaf 1 juni te verplichten in het OV. Anderhalve meter afstand houden is namelijk zo goed als onmogelijk. Mondkapjes kunnen dan wel nut hebben, zegt Van Dissel. Chemieconcern DSM is begonnen met de productie van bijna 3 miljoen neusstaafjes voor coronatesten. Het bedrijf doet dat op verzoek van de Nederlandse overheid. De neusstaafjes zijn ontworpen met behulp van een 3D-printer. Normaal worden ze alleen geproduceerd in Italië en China... DSM wordt verder hard geraakt door de coronacrisis, blijkt uit de kwartaalcijfers. Zo daalde de omzet van materialen voor bijvoorbeeld de auto-industrie met 8%. De Onderzoekraad voor Veiligheid gaat de aanpak van het kabinet van de coronacrisis onderzoeken. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zal specifiek worden gekeken naar kwetsbare groepen in de samenleving. Voor hen is de reguliere zorg weggevallen.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 En in zijn woonplaats Dokkum is de oudste Nederlandse man overleden. Ilke Bakker is 109 jaar geworden. Hij werd geboren op Ameland en verhuisde op zijn 18e naar de Vaste Wal. Ilke Bakker was sinds juni 2017 de oudste man van Nederland. Het weer nog, de zon schijnt volop. Vanmiddag vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Het blijft droog bij 17 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 maar Die Zo vriezer, ze vlak deelt deel, mijn brein haar hier, haar baaier opgeworpen. Waar botsen groeps en geel, de zee zit in mijn overlaande zand. Laat de zee, mijn negen, mijn ik mijn negen, mijn vader, mijn moeder, mijn zuster, mijn zuster, mijn zuster, mijn mijn Ja, lieve luisteraars in Zandvoort, verder buiten en zelfs in het verre buitenland, allemaal hartelijk welkom.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 ...is er nog steeds, zei het onder het zand. En daar gaan we uitgebreid over praten. Welkom, Engel. Ja, dankjewel. Ik, eh, Engel, Engel, vertel eventjes. Je bent zandwoord. Hoe komt jouw fascinatie voor bunkers? Iemand anders gaat postzegels verzamelen... ...of sigarenbandjes... ...en jij gaat bunkers verzamelen. Ja, dat is uh, een, een, een, een hobby. Ontstaan tijdens uh, bij Belagere School. We gingen we natuurlijk de duinen altijd in... En, uh,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 Waar je over het circuit kan kijken, dat is de hoogte van Ries... maar dan aan de oostkant van de zeeweg. Ja, klopt. Uh, Ik bij... hoor een telefoon ondertussen, uh, Thomas. Klopt dat? Nou, het is ja, ieder geval niet mijn belangrijke telefoon. telefoon. Oh, dat is jouw telefoon? Ja, maar het is niet belangrijk. <laughs> um,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 Ja, die blijft natuurlijk bewaard voor het nageslacht. Tobroek zegt me helemaal niet. De is een milieuopstelling. En die, uh, ja, daar, daar konden de Duitsers zeg maar het eindpunt van een Widerstand. Je hebt een Widerstand, zeg maar, die is omgeven door een aantal Tobroeks. Die werden beveiligd, zeg maar, zodra de vijand aankwam uh, lopen, uh, werd die beschoten, zoals dat heet, vanuit de milieupost. Oké, okay. even uh, om mij uh, weer bij te brengen.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 Time to wallow in the mud. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre.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 En die bunkers werden natuurlijk na de oorlog gebruikt... door de zandvoerders die hun theelandjes uh, gingen ontginnen. En de spullen die ze gebruikten voor het ontginnen van de theelandje, die werden netjes gebruikt, opgeslagen in die bunkers, zoals het heet dan. Uh, de meeste bunkers achter het die dus, dieren zijn nog steeds uh, aanwezig. Uh, er zijn er maar een stuk of vier gesloopt. En ja, de rest ligt uh, netjes onder het zand, met, met de fresco's erbij. En dan heb je uiteraard natuurlijk nog de walfskoppersperren, zoals het heet. Wat is dat?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 En dan eh, graaf maar naar beneden. De ingang was na de oorlog altijd dichtgemisseld. In, in Zandvoort zeker waren alle bunkers dichtgemisseld dicht na de oorlog. Het is gewoon een kwestie van eh, openmaken, binnengaan. Eh, heel goed fotograferen, opmeten, en in de kaart zetten. Is dat niet gevaarlijk? Want jij maakt open. Eh, wat kan er allemaal nog liggen aan narigheid? Nou ja, we, we hebben al honderden, honderden bunkers al opengemaakt natuurlijk. En we zijn in. in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 Wat gemist een grote klootzak!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 Op dit moment, en dat is waar? Hoe? Dat is in Zandvoort-Zuid, zo steeds vlakbij het, vlak het naakstand, bij het fietsenstalletje, zoals ja. dus dat heet uh, die iedereen wel een beetje kende in Zandvoort. Daar liggen een groot aantal bunkers uh, open. Uh, ja, die bunkers zijn natuurlijk uh, door de jeugd. Uh, ook ook uh, waar bunkers die open waren, die waren dichtgestoven. Uh, ja, die komen natuurlijk door de stormen en, en, en door de verstuiving... en de natuurlijke beheer van, de, van het landschap. Vorig jaar lag er een damhecht in, in een bunker... Uh... Ja.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 Als je alleen loopt en je loopt in de, in, de, in de bunker... en je valt erin, je breekt de been... je komt er niet meer uit. Uh, op de Kennemerweg, uh, op de heuvel... waar de luxe villas staan... daar zitten ook een partij bunkers. Op de Die Kermenweg, uitkijken ja. op het oude TCB-terrein. Ja, klopt. Op de Kennemerweg... Uh, aan de linkerkant uh, bevindt zich in de tuin... van de villa-bewoner een ST-bunker. Wat is Die, dat? Een ST, dat is een, een, een hele zware, bomvrije bunker. En deze bunker is ingericht als een schuurtje...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 Er zijn ook enkele andere bunkers. Op die bewuste plek, wij noemen dat het Zo zoals het heet dan langs de Golfclub aan de linkerzijde, zoals het heet tegenover... de voormalige TZB-terrein. Daar liggen nog een stuk of vier bunkers, zoals het heet. Drie manschappenbunkers en één toopbroek. Deze bunkers zijn allemaal uh, nog in originele staat... liggen onder de tuinzand... en zijn uh, ook uh, uh, niet uh, te zien als een bunker, zoals het heet... maar echt uh, door de kennis die werken met, uh, met GPS en bunkerkaarten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 daar wij, uh, enkele jaren al geleden waren wij daar al in geweest. Nou goed, daar is overleg met ons gepleegd. Door water in het water, met die bunker. En in goed overleg is die bunker besloten uh, het dak, uh, gaat in te borden... helemaal vol te storten met, met zand. Zodat het gewicht van het aqueduct uh, niet uh, uh, de bunker in laten storten. Zodat het aqueduct gevaar loopt. En andere bunker die is gesloopt vanwege het uh, fietspad... wat over het aqueduct moest lopen.